Ja, zeker. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik koop dit rij. Ik ben emancipatief en ik koop dit honey. Ik heb a gevoel dat het een lange nacht night. Touch my hand. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 De maan krijgt door de bomen. Macquinn staat te geraad. De leraar hondje is gekomen. De dappelje was in te glas. Onverwachting, klopt ons af. Wie de koek kijkt wie de ga. Vol verwachting ons af. Wie de koek kijkt wie de Oh wat pret zal het zijn te spelen met die bonte kijken. In zullen we alles delen. Zijkt goed, de maakt is pijn. Maar de wee wat de bitter smaak, kregen wij voor het Maar oh wee van de middel is kregen wij voor het La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la maar oh, weet wat de bitter is maar, wij voor Koekengar. Maar oh, weet wat de bitter is maar, wij voor Koekengar. Zie de maan, het door de bomen, makkelijk staat je wilt geraas. Heerlijk aardbondje is gekomen, het avondje was in te plaats. Onverwachting trouwt wie de koek krijgt, wie de graas. We wachten op ons avond. Wie de koek kijkt, wie de gaar. Over oh, het altijd te spelen met die bonte haardeligheid. Heel erg zullen we alles delen. Súkte goed, daar mag ze pijn. Maar wel weer wat de bittere smaak kregen wij voor goed te Maar al weet wat de bittere smaak. Zo komen we helemaal in de stemming. Inderdaad, Sinterklaas komt uh, aan in uh, Salvoort. En dat gaan we vanmiddag vieren tijdens de Muziekboulevard. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Jan. Welkom erop. Speciaal ja. voor, uh, voor Sinterklaas bij elkaar. Voor deze zonnige, nu zonnige zondagmiddag. Ja, ja, eindelijk dan... gaat de zon schijnen. Hè? Eindelijk, ja. eindelijk gaat de zon schijnen. We barsten de komende twee uur van uh, Sinterklaasmuziek. En we gaan uh, live over naar het strand. We gaan uh, live over naar de burgemeester. Als die verbinding tot stand kan komen... Maar uh, nee, uh, we hebben het hartstikke druk. En we gaan gelijk zometeen even bellen met eens onze verslaggevers uh, op het stand. Gewoon de komende twee uur Sinterklaas op CFM. <tied> Een beetje naar buiten te gluren Albert-Jan of ik al wat Zwarte Pieter en Sinterklaas zie, maar die is natuurlijk op de boulevard dus. Op de boulevard, en daar is ook onze verslaggever David. David, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag, dankjewel. Ja, ja. Jij staat op de boulevard bij de rotonde neem ik aan. Ik sta, ja, ik sta net op een, uh, op een afslagje, uh, bij de, uh, ja, naast het museum eigenlijk. En uh, ik kijk uit over een uh, gigantische meet, uh, mensenmassa. Ja, er zijn veel mensen vandaag aanwezig, ondanks het wat slechtere weer. Ja, ja, ja, eigenlijk uh, is de opkomst uh, best wel goed. Oké, okay, uh, nou... Het weer, het weer zit natuurlijk ook weer een beetje mee. Het is uh, gestopt met regen, hè, dus uh, je ziet nog wel veel paraplu's, maar uh, het is eigenlijk niet meer nodig. Wij willen natuurlijk van je weten, van, heb je hem al gezien? Is hij al gearriveerd? Ja, ik heb hem al gezien. Ik heb hem, al gezien. Ik, ik heb hem van de boot af zien stappen. En toen is hij verdwenen in de, in de mensenmassa eigenlijk. En vele pieten natuurlijk, hè, her en der. Heel, heel veel pieten, heel veel pieten. Ik heb ze overal al gezien. En ook veel kleine kinderen, helemaal verkleed en dergelijke? Ja, ja, ja. ja heel, heel leuk om te zien allemaal. Helemaal uitgedorst. en We uh, uh, ja, willen allemaal graag uh, Sinterklaas zien natuurlijk. Dus, uh, en hoe, ja. ze, hoe ziet Sinterklaas eruit? Dus je bent een jaartje ouder geworden? Uh, nou, ik sta nu op een, uh, op een redelijke afstand, dus ik heb, niet, uh, ik heb de rimpels nog niet kunnen tellen eigenlijk. Oké, okay. maar, maar uh, hij had uh, voor mij zijn mijter niet op. Hij had een uh, gewone pet op. Ja, want dat is een groot probleem, hè? Want die mijter is zoek. Is dat, is dat zo? Ja, die is zoek en uh, ja, er uh, schijnt dus Piet mee vandoor te zijn gegaan, want die had koude oren. Okay. En, uh, dus uh, hij, heeft, hij heeft zijn werkpet op waarschijnlijk, zo'n zo rood petje. Ja, ja, ja. ja klopt. Nee, die, die, meid, die meiter moet nog gezocht worden. Ja, dat hoorde ik ook gisteren. Kan jij vanuit jouw hoek misschien die meiter zien ergens? Nee, nee, nee, Miss misschien een Piet met de meiter op? Nee, ik zie heel veel kinderen met allemaal mijters op. Dus, uh... Oh, nou, dan leent je het oh, toch even. De, de, ja, daarom. Nee. nee, maar goed, de echte mijter uh, die moet nog boven water komen. Nee, want, nee, die dat, heb ik nog niet gezien. Die heb je nog niet gezien. Ja. Oké, okay. uh, wij gaan hier door met muziek. En we bellen je zometeen nog weer even terug voor een uh, update. Oké, okay, tot zo. Dat is Randapix, vooraf de retonde. Sinterklaas is aangekomen in Zalvoort. En dat gaan we vieren, hobertje. Ja. Kijk wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste zin. Een boog met vlekjes in het haar. Een soezichelukje kant en klaar. We gaan ze ballen in het net. de letter van banket. Oh,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 Een doos met blokken ook voor mij En schaatsen en een nieuwe pet Een letter van banket Oh, kom er eens kijken Wat ik in mijn schoentje vind Alles gekregen We're Gezellige muziek zondagmiddag bij CFM tijdens de muziekboulevard bij de aankomst van Sinterklaas. Club Piet en de club van Sinterklaas en spring op en neer. Ja. En spring heen en weer. Misschien doet David dat ook wel op de boulevard uiteraard bij de ratonde aanwezig. David, hoe is het daar op dit moment? Nou, ik sta inmiddels in de mensenmassa. Uh, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar Sinterklaas. Ik zie hem niet. Het is hier heel erg druk. Er zijn hier heel erg veel mensen. Eh... Uh, Heel gezellig. Uh, muziek en alles, uh, alles is heel gezellig. En uh, vertel even, heeft hij ook een piet die naast hem loopt, dat hij een beetje ondersteunt? Want hij is al heel oud hè, Sinterklaas. Ja, zoals ik al zei, ik, ik zie Sinterklaas dus niet meer. Oh, maar da daarentegen natuurlijk wel een heleboel zwarte pieten hè? Ja, een heleboel zwarte pieten, ja. Hebben ze ook allemaal van die grote zakken bij zich met cadeautjes erin? Uh, ja, ja, ja, ik zie ook, uh, ook pepernoten. En, uh... ja, heb je al pepernoten op, uh, David? Uh, nee, ik nog niet. Jij nog niet? Nee, uh, nee de kinderen krijgen ja, eerst de natuurlijk. De hè? Kinderen dat gaan begrijp voor. ik ook wel. Ja. Hey, nee, da dat is niet, niks voor mij. Ik zie ook weer heel veel meiders, maar niet de meiden van Sinterklaas. Oeh. Die is nog steeds zoek? Nog steeds zoek. Oh jee, oh jee, en Sinterklaas is ook zoek, als ik jou zo hoor. Dus uh, dat, is, uh, dat is niet helemaal de bedoeling. Want zo dadelijk moet hij naar de burgemeester toe, hè? Ja, ik, ik, de, me, de, de massa die beweegt zich al een beetje richting, naar boven, richting boven, eigenlijk de trappen op. Ja, en, uh, en staat Americo daar al? zijn paard? Uh, ik, ik heb iemand horen zeggen dat het paard er al is. Okay. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Het is hier heel erg druk. Ja, ja je bent ook zo klein, hè? je kan er ook niet overheen kijken. Hè? Nee, nee, ja, nee ik, ben, ik ben een beetje klein van stuk. Maar goed, dus, uh, uh, Americo, je hebt begrepen dat het paard er wel is. Ja. Want er is zoveel misgegaan op de heenreis van Sinterklaas. Dus uh, die mijter en, en, en die pakjes overboord. En uh, ja. nou, toch nog op tijd aangekomen. En uh, nee, nou, nou op zoek naar die mijter. En, maar de cadeautjes zijn er in ieder geval weer bij. En de pepernoten ook. Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, zie je toevallig ook de burgemeester daar al rondlopen? Waarschijnlijk niet. Die zal, uh... Nee, nee. nee. Ja. nee. Oké, okay. maar wel een heleboel kindertjes hè? Ja, een heleboel kinderen en een heleboel mensen. En dat is toch heel mooi, hè? Ondanks het wat slechter weer dat toch gewoon iedereen voor Sinterklaas naar de rotonde toe komt. Ja, ja, ja. Het is heel, het is heel gezellig hier ook. Ik uh, raad iedereen aan om ook uh, even te komen kijken. En zo gaat de stoet uh, richting het uh, raadhuis de toespraak van de burgemeester of die gaat hem verwelkomen. Zoals dat hoort natuurlijk, hè? Als Kwart burgemeester een... van zoveel. Wat voor één was de planning geloof ik. Ah, ik zie daar Sinterklaas. En? Heeft hij zijn mijter al op? Hij heeft zijn mijter op. Hé, hij heeft zijn mijter op. Hé, hey, hij hey. Hey. Hey. Hey is terecht. He He is helemaal terecht. goed. Geweldig. Ja. Spannend ja. zeg. Ik ben toch benieuwd naar dat verhaal daarachter. Hè, waar die dan wel is geweest, die mijter. Ja. Oké, okay. nou zeg bedankt tot zover. Ja. We bellen je straks nog eventjes weer als hij uh, veilig op zijn paard zit. En uh, we gaan even weer lekker een muziekje draaien. Oké, okay, tot oh. zo. Tot zo. Goedenavond, maar Rick. Hallo, hallo Rick. Ja. Hallo. We praten met Alie Schrammer Arnhem. Ha, hallo? Hallo? Oh, u nog daar? Ja. Uh, u kunt me wel horen? Ja. Oh, ik vind het mooi. Dat ja, is belangrijk, hè? Ja. Uh, ik wil vragen, ik ga zien een garantie. Uh, uh, Jij hebt uh, zint en piet Ja, klopt. Uh, uh, Mag ik vragen, dit is sint piet hè? Ja. Ik kan bestellen? Ja. Hoeveel kost hem? Uh, per kwartier 35 gulden. Dus, een kwartier? Ja, één kwartier is 35 gulden. En wat krijg ik dan? Uh, een sint, ja? een, twee pieten en uh, strooigoed. Pepe, pepernoten en. Uh... Oh, strooigoed bij? Ja. En wat, welke strooigoed heeft u? Uh, pepernoten. Alleen maar pepernoten? Uh, nee, met snoepjes ertussen. Oh, je gaat niet met chocoladeletter? Huh? U uh, niet met chocoladeletter schooien? Uh, uh, nee, tuurlijk niet. Dit niet? Ja. Een beetje groot hè? Ja. Ja, dat is, het is gevaarlijk hè? Ja. ja. Ik krijg ongelukken van. Nee. Um, maar ik heb een vraag, hè? Iedere keer, ieder jaar, ik zie advertenties, in de pit ja. Ik iedere keer denk, waar laat je toch het hele jaar? Heb je het hele jaar in scheur gelaten, die, punten, die in die pit Nee, dan gaan ze weer terug naar Spanje. Echt waar? Ja. Ik vind het heel mooi. Die, die, die pit, hè? Ja. Die Wel gewoon echt een zwarte pit, hè? Ja. Gewoon, hoe groot is die? Geen idee. Oh, die, die weet u niet. Ja, is is belangrijk, want je moet niet echt heel grote piet zijn, kindjes worden nee. bang. Als je ja. echt is groot, moet je een beetje kleine pietje. Ik zal even mijn moeder geven. Ja, is goed, geef maar die mama pietje. Ah, mama. Ja. Ja, hallo, maar dan niet. Ha? Hallo mevrouw, u praat uh, alles raar met Arnhem. Ja. Ik heb net gepraat met Rick. Ja, dat klopt. Uh, ik ga zien graan uh, van die sint en die piet. Ja. Um, ja, ik heb net gehoord, ik kan uh, huren voor een kwartiertje. Ja. Um, en uh, ja die prijs, ik ben vergeten. 35 gulden per kwartier. Oh ja. V 35 gulden. Ja. Um, maar uh, wat gaat die Sinterklaas uh, gaat er ook nog praten? Is dat erbij of niet? Of... Ja, u moet een briefje maken van de kinderen. Ja. ja. En dan uh, de namen en uh, leuke en minder leuke dingen. En dan gaat hij met die kinderen op school praten. Kan ik ook opschrijven dan wat die kinderen willen hebben? Nee, dat moet u zelf verzorgen. Oh. oh, dus die Sinterklaas komt niet te uh, brengen dan? Nee. Oh, ik heb begrepen begrijpen, die Sinterklaas, die brengen cadeautjes. Nee, dat moet u zelf regelen. Oh. Zo rijk is die niet. Oh, dus je gewoon een briefje maken met de naam van die kindjes? Ja, um. en de cadeautjes verstoppelen, bijvoorbeeld in de gang, in de kast. En, en, ja, ja, ik heb geen gang. Mm. Misschien, ja, bij de buren misschien. Of uh, ja, wacht dan, met de cadeautjes in een tas. Als ik bij buren, en dan geeft u het hem. Als ik bij buren neerleg, ik zie nooit meer terug. Nee, dan hebben we lekkere buren. Ja, ik kan niks aan doen. Nee, dat kan niet niks echt doen. echt waar, ik zal u zeggen, ik heb laatst ik heb schoen gezet. Echt waar, niks ik, erin gehad. Ik was blij, die stond nog daar. Ja, nou, dan heb je geluk gehad dat ja. die dan ook stond, ja. Ik, ja toch. Um, uh, nou, ik heb al gehoord, ook die zwarte piet is echt te zwart. Ja. Is, is, ook, is ook wel mooi. Uh, die baard van die Sinterklaas, hè? Ja, die spierwit. Ja? Ja, die baard Ook wel een beetje lang? Uh, heel lang. Ah, die is echt mooi, hè. Echt mooi. Uh, maar die, die, die, uh, die is wel gewoon lief voor kinderen, hè? Niet, uh, ja, niet, ja, ja, ja, heel lief. Niet slaan met die roe, hè? Nee, dat mag niet. Nee. we wel ruzie met de kinderbescherming. Ja, daarom, hè. Ja. Daarom. Maar uh, die is 35, maar kwartier is niet zo lang, hè? Hoeveel strooigoed is dat, kwartier? Eh, uh, u kan veel, u kan weinig krijgen, leg wat u wil. Nou, zeg maar vijf kilo. Vijf kilo? Ja, ik heb veel kinderen hè. Ja, dat, uh, dat snap ik. Die willen graag snoep. Ja, daarom. Dus hoeveel kilo? Ja, dat is verschillend. Verschillend. En u, u heeft lekkere pepernoot of niet? Van de echte bakker. Echt waar? Ja. Pff, echt mooi, echt van echt uit oven. Ja, echt uit de Wilt Wil u Sinterklaas misschien even spreken? Heeft u Sinterklaas daar? Ja, die komt toevallig uh, naar binnen. Oh, geef maar die Sinterklaas. <laughs> Eén moment. Ja hoor. Ja, goedavond. Hallo Sinterklaas. Hallo. Hallo, ik praat met Alice Ram uit Arnhem. Ik ben nog niet zo lang hier in hè. Ik heb uh, gehoord van die Sinterklaas-fenomeen. Ik denk, ik ga je bellen. Hè. Ik kan gewoon gezien, hier in grans. start vier, vier keer, vijf keer Sinterklaas bestellen. Ja. Met allemaal verschillende telefoonnummers. Die man heel veel huizen. Mm -hmm. uh, maar ja ik, eigenlijk, ik, ik vind, ja, ik weet alles al. Van een kwartiertje huren, 35 gulden, echt uh, mooie gebakken pepernoten. Ja. Ja, ik vind echt uh, te gek. Ik nou. vind echt heel mooi. Nou, mooi toch? Mag ik nu aan u vragen, hè? U, mag ik tegen mij wel zeggen hoor. Hoe oud bent u nu? Hoe oud ik ben? Ja. 46. Oh, die En zo'n lange baard? Ja. Oh. Is echt mooi hè? Ja. Ja. En en uh, u, u ziet wel weer uh, naar uit, naar uh, uw verjaardag? 5 december? Ja, natuurlijk. Ja? Nou, dat gaan wij ook vieren, Robert Jan. Hey. Ja. Wij gaan ja. ook Sinterklaas. Hier. Zo, zo dadelijk gaan we naar, uh, naar het raadhuis, hè, hopelijk. Ja, we gaan zo meteen Voor, de, ja. voor de toespraak van de burgemeester. Die gaat op uh, welkom, zoals dat hoort hier in Sandvoort. We gaan nog even naar David, want die uh, gaat kijken of Sinterklaas veilig op, uh, op Americo, uh, is. Misschien kunnen we Sinterklaas wel even aan de telefoon krijgen. Dat zou wel heel leuk zijn. Heel spannend, maar ze heeft het waarschijnlijk te druk daarvoor. Ja, Het lijkt me wel gezellig hoor, samen met Sinterklaas in de disco, Albert Jan. Ja, vanavond gewoon naar de disco. Nou samen met Sinterklaas. Want hij is in Salvoort aangekomen. En uh, David is nog steeds uh, aanwezig daar uh, bij de boulevard. En we zijn natuurlijk heel benieuwd van: zit hij al op zijn paard richting het uh, raadhuis? Of komt hij er niet doorheen vanwege de mensenmassa? Hij zit nog niet op zijn paard, hij uh, staat nog beneden, maar. Ik geloof dat, uh, dat men wel richting uh, naar boven eigenlijk aan uh, het bewegen is. Uh, ik zie hem nu wel duidelijk. De mensenmassa is ietsje, ietsje uitgedund op het strand. Maar hierboven, dat geloof je niet. <lacht> er staan hier denk ik, nou, 400 mensen of zo. Dat hele plein staat helemaal vol. Zo geweldig hè? En er is een band die speelt. Ik heb het paard nu ook gezien. Er zit een piet op het paard. Wat voor kleur heeft dat, Amigo? Uh, wit. Ja, heel goed. Heel, dat is, dat is de goeie. Dan is het de goeie. Dan is ja. het de enige echte. Ja, dan is het de enige echte. Ja. Uh, ja, de, de, ja, hij is nu echt... Uh, hij loopt nu eigenlijk richting, uh, richting de trappen. Ik weet niet hoe hij dat gaat doen. Hij wordt wel een beetje ondersteund, hè, op de trap. Ja, nou ja ik zie, nou, hij staat nog niet op de trappen. Maar uh, ik zie dat er uh, in ieder geval... 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieten omheen lopen. Zo. Dus uh, Hij wordt dat beveiligd. gaat goedkomen. Hij wordt beveiligd. ja. <laughs> Allemaal bodyguards. Ja. Nee, mooi. Hartstikke gezellig. Maar ja, God, uh, dat gewring door de mensenmassa heen naar het paard. Is het paard een beetje rustig? Is Amerika een beetje rustig? Uh, ja, die is heel erg rustig eigenlijk. Er zit, uh, zoals ik al zei, er zit een, uh, een piet op, het, uh, op de rug van, uh, van Amerika. Ja? Dus, uh, ja, die houdt hem een beetje rustig, denk ik. Uh, Oké. Okay. te hoor. Ja, hij is nu echt naar boven aan het bewegen. Uh, ik zie hem nu niet meer. Hij is nu naar de andere kant uh, de trap op. Dicht bij die, uh, die flat die op dat plein uh, staat. Ja. Aan die kant gaat hij eigenlijk de trap op. Oké. Okay. En daar staan uh, natuurlijk weer, weer een heleboel kinderen op hem te wachten, of niet? Uh, het, is, uh, het is niet te geloven dit. Ik heb... Uh, Lange tijd niet zoveel mensen bij elkaar gezien, denk ik. Ja, geweldig. Helemaal gezellig. Nou, zo eens volgende even afspreken. Wij draaien hier weer een plaatje. En we komen de. Als je, kan je ons even bellen als hij op zijn paard gaat zitten? Ja, is goed. Oké, okay, okay, zo van je David. Dankjewel. Zit er nog wat in mijn laars? Zit er nog wat in mijn laars? We Dan we gaan we snel over naar David. Wat? Hij heeft nieuws. David, hoe is het daar met uh, Sinterklaas? Sinterklaas uh, klimt nu op zijn paard. Nu zit hij. Uh, heel veel fietsen eromheen. Het is heel erg druk. Je wordt applaus. Sint zit op zijn paard. Hey. Hey. Hey. En hij blijft ook zitten ook. Ja. Dat, dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Want ik heb wel staferelen gezien. Nou... We vlog je er in één keer met de noodvaart vanaf. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Hè? Nee, het gaat helemaal goed. En heeft ze mij erop? Hij heeft ze mij erop. Hij hey, nee, is er helemaal klaar voor. De ah. ontvangst door de burgemeester, komen uh, kwart voorheen. En die gaan we ook, uh, als het goed is, live meenemen bij CFM op de radio tijdens de Muziekboulevard. Boulevard. Hey, uh, Hé David, heel veel plezier nog. En jij gaat er uh, Sinterklaas achteraan, neem ik aan, hè? Ik ga hem achteraan. Uh, Oké, okay, nou, misschien komen we straks nog eventjes uh, bij je terug. Mocht onze verbinding daar te plekken niet lukken, dan schakelen we gewoon even over naar jou. Blijf even hangen, want de redactie neemt zometeen even de telefoon over. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Dat was David. Sinterklaas zit op zijn paard. En zou horen natuurlijk graag. Goedemiddag, Geklopt, hard geklopt, zacht geklopt Daar wordt aan de deur geklopt Wie zou dat zijn? Wees maar gerust mijn kind Ik ben een goede vriend Want al ben ik zwart als roet Meen het goed? Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas Ik heb voor jou mijn kleine baas Moois in mijn zak Ben je wel zoet geweest? Wees dan maar niet bevreesd Kijk eens in -Sin -Sin Nicolaas Fijn speculaas Wel bedankt, wel bedankt, wel bedankt. Nu zal ik aan het leren gaan, daar kan je op aan. Postplaatjes groot in tal, deel ze vanavond al. Met mijn lieve zusje klein, blij zal ze zijn. Al die oude Sinterklaasplaten die zijn weer in een nieuw jasje gestoken. Ja, en, uh, en dit was daar wordt aan de deur geklopt. Nou, die ken ik dan in een andere uitvoering, maar deze was ook wel leuk zo. Dat is toch leuk, om te draaien. moderne ja. bietjes eronder. En uh, nee, Sinterklaas gaat met echt met zijn tijd mee. Dat klinkt af, dat net weer even anders. Maar ja, hoor. hij heeft natuurlijk ook een muziekpiet. Ja, oh en, ja, ja, die heeft hij ook. Die muziekpiet regelt dat allemaal. Die zorgt daarvoor. Die zorgt daarvoor. En, en hij uh, heeft tegenwoordig ook segway pieten. Ja, ja, en een Segway. Wat is een Segway? That, dat ja. is dat apparaatje, weet je wel. Uh, ja, Zo'n zo klein apparaatje, soort van step. So, staande step. Yeah. En dan, kan je lekker, en dan moet je met je voeten gewoon trappen op de grond, of niet? Nee, daar kan je hele vreemde capriallen mee uithalen. Is dat, is dat... Maar dan moeten we gewoon zo meteen even kijken. En José is aanwezig geweest. Ja? Die komt net de studio in. Okay. Even kijken hoe die uh, sec Piet er mee omgaat. Dat is elektronische step, is het, als het ja, ware. Ja, zo Om. moet ja, je het zien. nou, dat, dat is de elektronica Piet natuurlijk die dat dan weer regelt. Hè? Precies. Tjonge, jonge, die heeft jonge. daar weer voor gezorgd. Sinterklaas gaat echt met zijn tijd mee. Geweldig. Nou, ondertussen zien wij hier op het Gasthuisplein uh, hele mensen, mensen, mensenmassering. Mensen, massa. Richting, richting, het richting het raadhuisplein, raadhuisplein gaan. Uiteraard. Ik zo, hoop, wat een ik, mensenmassa. Ja, ik hoop dat Ziet er we, helemaal gezellig uit. Ik hoop dat onze technicus het uh, ook voor elkaar krijgt. Dat we dat live in de uitzending kunnen halen. Ja, we gaan uh, zo dadelijk proberen over te schakelen. Mocht het niet lukken, dan komt het gewoon door de enorme drukte. De drukte ja, klopt. Ja, want David die loopt nou mee met die stoet van En de verbinding, Piet, uh, ja, die heeft het ook druk die natuurlijk. Heeft, die heeft ook hartstikke druk. Dus uh, nee, we, we gaan het proberen. Maar het is allemaal spannend, spannend, spannend. Eerst hebben we nog een plaatje van Koele Piet, Ook en, wel leuk. Jongen, stout, de stoute jongen. Die lachte ons in klaar, hij gooide zijn zusje met haar en maakte ontzettend raar. Op knijp een oogje toe. Bij Sinterklaas zak, en zwart de Zijn lieve zusje kreeg een zak van krinkers vol. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij. Blijf om zin, de hele, de hele, de hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Weer een oogeltje. Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein voorzien, voorzien van marzipijn. En bergen, en bergen, en bergen suikergoed. Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet. Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein.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 Daar stopt hij, daar stopt hij blijf in, de hele, de hele, de hele wereld in, de zak van Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas. We deden even met z'n allen mee in de, de studio van ZFM met de zak van jongen, jongen, Sinterklaas. Van maats, kinderen, voor kinderen. Van maats, kinderen voor kinderen. Ja. Kinderen voor ja. kinderen. Jongen, jongen, nee joh, dit, nee die komt zo meteen. Oh, okay, die <hacht> die zo ja. gaan we zo meteen draaien. Ja Eerst gaan we nog even met C babbelen, want C is aanwezig geweest bij de aankomst van Sinterklaas. José, welkom in de studio. Goedemiddag José. Goedemiddag. Hallo. Nou, vertel. Vertel. Hoe was het? Nou, het was Sinderbaan, druk volgens Sinderbaan, mij het hoorde het was van David. Het heel, heel erg druk. En al die leuke kindertjes. Echt gezellig. Helemaal, en het was droog. Dat was heel belangrijk. Ja, het was eventjes droog. hè? Want, ja, op het moment dat Sinterklaas aankwam was het droog. Dat, zelfs dat regelt Sinterklaas. Goedemiddag Piet. En die regelt dat Maar hij was dus wel zijn meid kwijt. Ja, klopt. Dat hadden wij gehoord ja. van David. Uh, en uh, weet jij toevallig waar hij dan Ik was? Ik heb geen idee. Toch even keer op, on en toch in een op een keer onderzoek. En in één keer had hij hem weer, hè? He? In één keer, keer was Gelukkig wel. Gelukkig wel. En al die Pieter, die hebben hem zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. Maar ze hebben hem gevonden, gelukkig. Dus inderdaad, is het nu echt onderweg. Echt onderweg naar oh. het raadhuis. Waar een groot onthaal voor de macht. Maar we hadden het net al. Uh, je, heb jij eerst uh, Pieter gezien op een, een of andere geautomatiseerde nou, zo step? Zo'n zo segway. Hoe heet dat? Zo'n segway. Ja, segway. segway. Ik noem het ja. gewoon maar een geautomatiseerde step. Heb je ze gezien? Ja, ik heb ze gezien. Er waren er twee pieten met een step. En er was eentje, die was al drie meter hoog. Die had hele hoge schoenen aan. Geweldig. Oh. Helemaal goed. En dan liep hij op. En ik ging, hoe kan dat nou? En ze maar strooien. En dan die kinderen maar helemaal verbaasd. Kijk, hoe kan dat nou? ging helemaal goed. Maar noem je dat een segway? Segway. Ja, Segue. nou ja. Nou, het, is, het zal wel iets nieuws zijn uit Spanje. Ik weet het niet, maar... Ik ken het niet. Ja, heel af en toe zie je ze hier in Nederland. Maar ze komen volgens mij uit Spanje. Ja, Spanje, ja, ja. vandaar dat de Sint ook heeft hè, natuurlijk. Oh. Maar zag je ook die grote mensen, dat die ook renden naar het Raadhuisplein. Want die, die willen ook naar Sinterklaas natuurlijk, die toespraken horen. En ik heb begrepen dat wij nog wat moeite hebben met de verbinding, hè? Ja, maar we hopen dat hij uh, tot stand komt. Nou ja. we... En anders draait toch weer heerlijk gezellig muziekjes? Dat bedoel ik. We hebben onder meer uh, klaarstaan kinderen voor kinderen. Zullen we daar even naar gaan luisteren? Hè? Gaan we naar luisteren? Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Jozef bedankt voor zover. Ah. Graag gedaan. En geniet ervan, hè? Ga je ook nog even naar het raadhuis? En ik ga mijn schoen zetten vanavond. Oh ja. Oh, ja. Oh. <laughs> niet te groot. Gro ja, niet ik wil net zeggen, heb je grote schoenen? Nou, was 40 moet het Maak je 40 dat is uh, best wel een beetje. Een hè? Voor, voor, voor, voor Amerika. Ja, ja. niet vergeten, want oh, anders die krijg je gewoon helemaal op. niks. Zie die zaken ja, weer op. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets. En een hele grote teddy, weer maar meestal krijg ik niet. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdans. Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos.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 met een slof en een turbo compact Discord waar maar mijn meeste vang ik, ik Wil een computer en een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine mensen heb Wordt mijn vader altijd vaak. En hij wordt groot En hij wordt mooier Hij bijna uit de kaart Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn taak Ben Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin als een straks bank Eens terug naar Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas. Hop, hop, hop, we zitten nu rechtop, top. Sinterklaas die komt uit Spanje, hij brengt appels wat oranje altijd in galop.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 Sinterklaas die komt uit Spanje, hij brengt appels van oranje altijd in galop. Hop hop hop hop hop. Hop hop hop, je in galop. En die beste Sinterklaas die brengt soms heel veel speculaas en altijd in galop. Hop hop hop hop. Hop hop hop, hop we zitten nu rechtop. Sinterklaas die komt uit Spanje, hij brengt appels van oranje.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 ga door Wie de koe krijgt, wie de gart. Gart, wat is gart? Is dat iets te eten? Ik heb liever de koe. Gart, misschien in een fles, zo. Oh, wat pret zal het zijn te spelen met die bonte harlekijn. eerlijk zullen we alles delen. Suikergoed en Marsepijn. Maar oh, wee, oh bittere smart. Kregen wij voor Koeken gaart. Maar owee, oh wat bittere smart. Kregen wij voor gaart. Weer die gaat. Misschien wel heel erg gaart. Wie zal het zeggen? Beetje suiker erbij. Nou wat gaat zelfs lekker misschien. Hey. Oh, zingen. Nu. De maan schijnt door de bomen, makker staakt uw wild geraas. Het heerlijke avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. En vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. De speciale Sinterklaas uitzending. Uh, Sint is aangekomen in Zalvoort om ja. 12 uur bij de rotonde en wij vieren dat bij CFM tussen 12 en 2 met de Muziekboulevard. Ja, ja. En allemaal Sinterklaas lidjes en af en toe schakelen we live over naar onze verslaggevers. Een van de verslaggevers. Zodat gaan we even contact opnemen met José. Ja, dat doen we na de klok van, van 1. hè? 1 uur zijn we er oh, weer. Oh, Oké, okay. ja, nou, ja, okay. nou goed. Uh, prima. Nou, we hebben de aankomst. We veilig op zijn paard. Hij heeft zijn mijter terug. Cadeautjes zijn weer terug. Dus, het is nou, weer mooi weer. Het, weer het zonnetje weer. schijnt weer. Nou. Het zonnetje schijnt. Dus nu drukte op het Raadhuisplein. Straks schakelen we over, live over naar het Gasthuisplein. En om daar een live verslag van te doen. En uh, ja, voor de rest natuurlijk veel, veel muziek. He? Sorry, zo, zometeen zijn we er weer. Tot zo. Tot zo. Slapen, komt de goede zin, Die de brave kinderen Het allermeest bemint Het paardje zwaar beladen Voelt hij met zich voort En zijn knecht vertelt hem Wat hij heeft gehoord de is ja dicht Zet me schoen vast waar. Wellicht dat hij hem bol doet, Ja, wees ik het maar Zet ik wat water en wat hooi voor haar, want dat trouwe beestje is dan meestal dus waar.